4 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Het FNV-ledenparlement heeft met een grote meerderheid voor het pensioenakkoord gestemd. Hiermee staan alle zijn op groen voor het nieuwe pensioenstelsel... en kan het door de Tweede Kamer worden besproken. 64 leden stemden vanmiddag voor, 40 waren tegen. In het akkoord is een bevriezing van de AOW-leeftijd... een langzamere stijging van die leeftijd in de toekomst... en flexibelere pensioenen afgesproken... In Utrecht is een noodbevel afgekondigd vanwege een demonstratie tegen de coronamaatregel in de stad. Ondanks een verbod heeft de actiegroep Nederland in opstand aangekondigd om toch te gaan protesteren. In het centrum van Utrecht bij de Jaaburg staan dranghekken en tientallen politiebusjes. Ook zijn agenten te paard aanwezig. De politie zegt aanwijzingen te hebben dat ruilschoppers de demonstratie willen aangrijpen voor gevechten met agenten. De actie was daarom eerder deze week al verboden. In het westen van Catalonië en Spanje zijn weer strenge lockdownmaatregelen van kracht. Sinds 12 uur vanmiddag gelden voor de 200.000 inwoners van de regio Segria reisbeperkingen. Afgelopen dag liep het aantal besmettingen in die regio op met 60 tot ruim 4.000 in totaal. En Fidan Ekis en Renze Klamer gaan vanaf eind augustus een nieuwe dagelijkse talkshow presenteren... tussen 7 en 8 uur s'avonds op NPO 1. Beide bevestigen dat op Twitter. Het programma moet de opvolger worden van De Wereld Draait Door. Dat afgelopen maart, na 15 jaar, is gestopt. Het nieuwe programma wordt net als DVDD gemaakt door BNM-Vara. De nieuwe talkshow wordt afwisselend uitgezonden met M... gepresenteerd door Margriet van der Linden. Dat programma van Caro en Sirveen was de afgelopen maanden ook al te zien op NPO1.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 We gaan het in ieder geval hebben over Rex om half vijf. Oké, okay, dankjewel Albert-Jan. Blijf lekker luisteren. Het geluid van Zandvoorts. Met nu een nieuwe single. We gaan even rustig aan doen. Stroom down. I had a feeling that you call me to say you sorry. instead. You just said it's my mistake. Are you waiting up a war for the sake of something to say? When I'm fine the today. And I want you gotta say about me, I don't know you. I could say sorry but i don't have much to say you won't believe me anyway Same Ook de nieuwe muziek vergeten we zeker niet te draaien. Hoor de Maverick en Slowdown. Zo dadelijk, de Pit Report krijgt ook de startopstelling van de kwalificatie... of nee, van de kwalificatie hoe die geweest is. En de startopstelling van morgen van de GP van Oostenrijk...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 Strong, our dreams are yours. Wanneer ik hem draaide, zaterdag of uh, zondagmiddag. Mm -hmm. Maar dan in de uitvoering van uh, Clamadeiros. Maar dit was die andere van uh, George Benson... en Nothing's Gonna Change My Love For You. Ja, zo dadelijk het uh, dier van de week. Maar eerst Major Tom...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 Two, one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 no reply four three Het ging al helemaal in een andere tafel, niet te geloven, Pieter Schelling en meetje, Tom. Betekent uh, dat jouw uh, gedicht van de dag zo ook in het Engels is? Of houdt, oh, zeg het maar, wat wil je? Houdt, ja, je vertelt of zo, dat, <laughs> dat weet ik wel. Nee, nee. Uh, we houden het gewoon op de Duitse vrienden, toch? Voor uh, onze Duitse vrienden die nou uh, massaal in Zandvoort uh, aanwezig zijn, toch? Ja, doen we. Oké, okay. nou het is uh, half vijf geweest, we gaan hem doen, dier van de week.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 Wait Is zo warmen we alvast een klein beetje op voor de zaterdagavond, stappersavond bij Center Vip We hadden de Novo Band, ja een beetje uit de jaren toch een Nederlands bandje, die een aantal leuke singles hebben gemaakt, waaronder deze Let's Go Dancing. Morgen Sanford op zondag met collega's uh, Koper en Koper, Jelma Koper en uh, Jaap Koper. En uh, zij gaan onder meer met uh, Menno Timmerman praten. En dan gaat het over een. Uh,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 Altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten in de ogen van de tandartsassistenten de patiënten de Ja, ik kan wel zeggen, dan het uh, valt best wel mee. Ik heb het ook tijd gehad, weet je wel. En jaar moest de ik naar de tandarts. Ongeveer twintig behandelingen verder, weet je wel, na zoveel jaar. Maar het kan ook meevallen. Vandaar bij dat soort patiënten dat die tandartsassistenten altijd zo breed lachen. Want de salaris staat weer voor een paar maanden. Wat denk jij dan? Dat komt toch goed, hoor? Ja, dat komt wel goed. Peter de Koning en het is altijd lente in de ogen van de tantas assistenten. We draaien hem op verzoek. Inmiddels kwart voor vijf het gedicht van de dag. Jij. In deinen augen steht so vieles was mir sagt. Du fühlst genauso wie ik. Du bist das Mädchen dat zu mir gehört. Ik lebe...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 dat kan ik niet meer. Niets, niets kan mich trennen van dir. Nur du, du allein kannst mich verstehen. Nur du, du darfst nie, nie meer von mir gehen. Het mooie gedicht van de dag, Doe. Dankjewel Albert Jan, hij was mooi. Speciaal even voor alle Duitse toeristen hier in Zandvoort... Hartelijk welkom en uh, leuk dat jullie er zijn. En ik hou het gewoon bij tijd los. ik kom hem. Jawel. Oké. Nou, daar komt hij aan, hè. De hits. Die een klein beetje hoort bij dit gedicht van de dag. Doe. In een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 habe auf der welt du bist alles was ich will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 Oh, toch?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 Klopt. En wij zijn er volgende week weer, want morgen nemen we een dag vrij even naar Oostenrijk toe. Ja, morgen Opereer. een morgen dagje Formule 1. Hè? Dus, Zo uh, is dat. Koper dan. en Koper nemen de honneurs waar. Precies, heel veel plezier bij Koper en Koper. Koper en Koper. <laughs> dat, is, dat is een titel voor een radioprogramma. Ja, ja, toch? Ja. Koper, en Koper. Koper en Koper. Jongens, in ieder geval uh, continuï continuïteit gewaarborgd bij uw enige echte lokale, onafhankelijke radioomroep ZFM. Gooi er nog wat bij, Albertje. Uh, <laughs>